Eerder deze week was een meerderheid nog voor een bijtelling van 7%. Ook is afgesproken dat voor schone elektrische auto's die deels ook op benzine rijden de bijtelling nul blijft. Over twee jaar gaat die naar 7%. Eigenaars van oldtimers houden hun vrijstelling voor wegenbelasting.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 De gemeente Den Haag heeft een weiger ambtenaar ontslagen. De man wilde geen huwelijken sluiten tussen partners van hetzelfde geslacht. De ambtenaar van de burgerlijke stand is een oud raadslid van de ChristenUnie SGP. Hij zei onlangs in een interview dat hij principiële bezwaren heeft tegen het trouwen van homo's en lesbiennes. De man wilde niet terugkomen op zijn uitspraken waarna Den Haag hem heeft ontslagen.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 Het weer. Vanavond in het noorden overwegend bewolkt en nevelig. Morgen overdag eerst grijs, later vrij zonnig en het wordt dan 7 tot 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In het hele land staat in totaal 265 kilometer file en dat is vrij normaal voor de donderdagavond. Fieles van 6 kilometer of langer in de Randstad of met een bijzondere oorzaak staan onder meer op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij knooppunt Muidenberg staat 5 kilometer door een ongeluk en er is één reis ook dicht. A9 Alkmaar richting Diemen tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht 6. A10 Ring Amsterdam tussen Ooster en knooppunt Koenplein 6 en tussen Afrit en Muiden Duivendrecht 13 kilometer A12 Utrecht richting Arnhem, 6 kilometer langzaam rijden tussen Knoop het Oudrijn en Bunnik. Op de A13 naar Den Haag, daar staat tussen afrit Bergen-Roodreis en Delft 6 kilometer. En op de rijbaan naar Rotterdam staat 10 kilometer tussen Knoop het Ippenburg en Kleinpolderplein. A15 Europoort richting Gorkem, voor het knoopend Vaanplein 6 en verderop nog eens een keer 8 kilometer bij Stierrecht. Op de A16 richting Rotterdam voor de Van Brienotbrug, 3 kilometer door een ongeluk. Op de hoofdrijbaan, daar is maar één reis ook open. A20 in de richting Gouda, voor het knooppunt de Brechtseplein 5. En verderop nog eens een keer 7 kilometer voor knooppunt Gouwe. A27 Utrecht naar Almere, tussen Nieuwegein en Beelthoven 13 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen Afrit den Dolder en Leusden Zuid 8 kilometer.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 And a box of magazines Is all I have of you Waiting on the day You are back in my life Like a newborn child You made me smile Then stole my heart away We may be out of touch But never out of time Come, Come back, back to me terrible shoes that you never throw away. Every road still leads me back to you. Your little white lies and butterflies made me share. Oh, De vang van vol wil een computer en een huiswerkautomaat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 Misschien maar goed, doordat je weet wat ik me voel. Jij klik als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee, ee, eh eh ee. Ik neem je mee, ee, hey, hey, ee, hey, hey. Ik neem je mee, ee, ee, ee, Ik neem je mee, ee, hey, hey, hey, hey, hey. dus ik ee, Ze denkt dat ik niet bezig ben. Denk dat ik geen gevoelens heb. Voila. Terwijl ik nu alleen maar denk aha, Wat zij je hier de wereld Zeg me maar wat je wil Sta op het gezicht Zeg me maar wat je wil Sta op je gezicht Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Ik neem je mee, wat hey, je hey, hey, hey. ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. ik neem je mee, ik neem je mee, ik je ik ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee,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 There's no one like you. I wish there was a time or a place where we could meet face to face.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 Maar de kei was Ik niet de honing Maar de was. Ik niet de modder Maar de klei was Ik niet de wet Maar juist de sprei was Ik niet de maan Maar juist de tij was Ik niet de kassa Maar de rij was Ik niet de ragarma Maar de pastai was Ik niet zo te maar Maar vrij was Ik niet het kind Maar de vochtij was Ik niet zo stoer Maar een zacht ei was Ik niet de plank